8 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen. Straks in het NOS Radio 1-journaal spreken we Koert de Boeuf van de Liberalen in de Europese Unie over de situatie in Egypte. En u hoorde het al, de topman van Heijmans over de cijfers. Nu is het NOS-journaal.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 Het mooie zomerweer in de maand juli gaf wel een verbetering te zien van de bierverkoop. Maar die maand telt pas mee voor de volgende halfjaarscijfers. Damherten in de waterleidingduinen bij Zandvoort mogen van de gemeente Amsterdam worden afgeschoten. Nu zitten er te veel herten in de duinen. Door het besluit kan de wildstand in het gebied worden beheerd. Het Amsterdamse college vindt wel dat er zo min mogelijk herten moeten worden afgeschoten.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 In Detroit heeft een ambulancebroeder tijdens het reanimeren van een patiënt met een hartaanval zelf een hartaanval gekregen. Hoewel hij hevige pijn had, bleef hij de patiënt toch helpen. De broeder vindt zelf dat hij veel geluk heeft gehad. Een explosion type feeling in mijn chest that never went away. It just boom, it was there. I can say fairly certain that I, if I hadn't been in the position that I was, in, I would be uh, deceased. Sinds de wonderbaarlijke rit wordt de broeder gezien als een held. Artsen denken dat hij over een paar maanden is hersteld en weer aan het werk kan. In de voorronde van de Champions League heeft PSV thuis met 1-1 gelijk gespeeld tegen AC Milan. De Italianen gingen met 1-0 voorsprong de rust in. Tafs maakte voor PSV in de 60ste minuut de gelijkmaker. Trainer Philip Cocu is tevreden over zijn ploeg. Ja, ik vond dat we fantastisch begonnen. De eerste 20, 25 minuten was gewoon echt van heel hoog niveau. Veel dominantie aan de, aan de bal, goed positiespel. En uiteindelijk ook kansen creëren die, uh, ja, die we helaas niet konden maken. Want dan uh, had de wedstrijd er misschien wel anders uit gezien. PSV speelt volgende week woensdag de return in Milaan. Als de club wint, is PSV door naar de groepsfase van de Champions League. Het weer plaatselijk nevel of mist, later zonnig, maar er trekken ook sluierwolken over. 21 tot 25 graden wordt het. Morgen meer bewolking. als schijnt in het zuiden en oosten ook geregeld de zon. Vrijdag nog iets meer zon en iets warmer. In het weekend weer buien. En squaks die heeft de verkeersinformatie voor u. Een handjevol files, Lara. Wat drukte er naar Amsterdam op de A8 en op de A9? De A58 Tilburg-Eindhoven, twee kilometer bij Best... Rondom Arnhem, de N325, tussen Hussen en Westervoort, 2 kilometer. En een ongeluk op de N33, Veendam richting Eemshaven. Dat levert twee kilometer file op tussen Veendam en Noordpool. En zo dadelijk hoort u bij ons in de uitzending het laatste nieuws... van Joris van der Kerkel vanuit Cairo. En we spreken over wat de EU moet beslissen... over Egypte en de relatie met het land.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 NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. PSV speelde weer goed gisteravond tegen AC Milan. En gelukkig werd het ook nog beloond. Wow, lastig schot, de patas. Koptlaag. 1-1. Straks de trainer, Philip Cocu. En in Brussel draait het om Egypte vandaag. In Egypte zelf is het nu even rustig. Ja, er zijn nog maar weinig protesten tegen de regering... De regering lijkt er voorlopig ingeslaagd om de moslimbroeders en de aanhangers van de afgezette president Morsi van de straat te houden. Al zijn er af en toe nog kleine demonstraties, zag verslaggever Joris van de Kerkhof in Cairo. Die demonstraties zijn er dus te zien, maar ze zijn in ieder geval, als je er naar kijkt op de televisie, een stuk minder hevig en een stuk minder druk bezocht dan de eerste dagen na de problemen vorige week nadat nou, er zoveel mensen zijn, zijn doodgeschoten. Dus er zijn nog wel protesten, maar veel minder hevig dan de, dan de, dan de afgelopen dagen. Ook in Cairo Koort de Buff. hij is vertegenwoordiger van de Europese Liberalen in Egypte. Meneer de Buff, goedemorgen. Hoe zou u op dit de sfeer in de stad willen beschrijven? Welle, inderdaad, het is rustig, uh, het is uh, rustig. We zijn toch veel rustiger dan een aantal dagen geleden. Hier vlak bij ons thuis uh, horen wij af en toe wel, zoals gisteravond, uh, vrij grote protesten van de moslimbroeders. Maar inderdaad, die verlopen ja, niet zo gewelddadig en uh, zijn ook relatief vroeg gedaan, van enfin, een uur of elf, wel tijdens de avondklok. Um, er wordt ook af en toe geschoten, maar dat zou dan soldaten zijn die aan de checkpoints waarschuwingsschoten afvuren om te zeggen wij zijn hier en het is ernstig. Maar wat voor soort rust is dat, euh, meneer De Buff? Is dat een gespannen rust, een stilte voor de storm? Hoe schat u het in? Het is een uh, bijzonder gespannen rust. Um, en natuurlijk gaat ons niet vergeten dat gisteren ook de, ja, de, de grote leider van de moslimbroeders uh, is opgepakt. Uh, die wordt volgende week berecht. Ja, en vandaag, van goed, is de vraag inderdaad, komt Mubarak vrij of niet? Dat zijn nee. allemaal elementen die natuurlijk ervoor zorgen dat de sfeer zeer gespannen blijft. En dat eigenlijk een explosie van geweld toch altijd mogelijk houdt. Ja. We gaan naar uh, internationale diplomatie, want de ministers van Buitenlandse Zaken praten vandaag uh, in Brussel, die van de EU, over een mogelijke opschorting van economische steun aan Egypte. Zou u dat een goed idee vinden? Wel, ik vind dat men daar uh, voorzichtig moet in zijn, uh, en wel om twee redenen. Uh, Eerst en vooral is de Europese hulp, de impact van wat wij geven, is relatief klein ten aanzien van wat landen zoals Saudi-Arabië of Kuwait of de Emiraten geven. Twee, de, de sfeer is daarmate emotioneel hier, dat wat je ook als een harde beslissing neemt, kom je meteen in een andere kamper, men zegt van u bent of voor ons of tegen ons. En dan is het maar de vraag wat het vervolg daarvan is. Namelijk, ja, kunnen wij de rol die wij, altijd, die wij de voorbije maanden hebben gespeeld... van bemiddelaar, kunnen wij die nog spelen als wij echt hard zijn? En ik denk dat wij de enige zijn die die rol kunnen spelen. Dus in die zin roep ik op tot voorzichtigheid. Hmm. Zijn het ook niet, meneer De Buff symbolische strafmaatregelen... zoals het opschorten van economische steun... of misschien wel het opheffen van wapenleveranties? Want uiteindelijk staat de buitenwereld toch relatief machteloos, heb ik het idee... als we kijken naar de situatie op dit moment in Egypte? Wel precies. Uh, men is niet bereid om te luisteren uh, momenteel. Men vindt de situatie hier dermate ernstig... en men, vindt van, men begrijpt het niet aan de, uh, aan de buitenwereld. Ook de verslaggeving vindt men behoorlijk fout. Men klaagt hier uh, constant uh, steen en been. Men zegt van, ja, jullie tonen alleen maar één beeld... alsof de moeder en broeders de slachtoffers zijn... ...en het leger, ja, de gewelddadenaars zijn. Toen het beeld toch wel een stuk complexer is. Dus welke actie er ook gevoerd wordt, men vindt het ja, onterecht. Hè? Dus inderdaad, weer, ja, we spreken toch ook niet over de grootste bedragen... ...zelfs qua economische hulp of wapenleveringen. Dus uh, daar moeten we toch wel rekening mee houden... ...dat er inderdaad de actie misschien eerder symbolisch is. En als het symbolisch is, moeten we hem dan wel voeren. Hm. U zegt net, de uh, EU moet wel um, ja, aanwezig blijven, aan de bal blijven hè, als het gaat om Egypte. Ziet u een rol nog voor de EU, bijvoorbeeld als bemiddelaar? U gaf dat al aan, uh, Catherine Ashton is er ook geweest, hè. dat is al opgepakt. Zou dat zo moeten blijven of zou dat nog geïntensiveerd moeten worden? Het zal nog moeten blijken uiteraard. Dus uh, Ashton heeft twee pogingen gedaan, die zijn tot nog toe niet gelukt. Um, maar bon, zoals vaak in diplomatie, uh, moeten we blijven proberen... De situatie momenteel vraagt totaal niet om diplomatie of om bemiddeling. Maar dat kan natuurlijk snel veranderen. Cairo is een stad die, ja, die s'avonds en die s'nachts leeft. En uh, ja, zowel het geweld overdag als uh, de, de avondklok zorgt ervoor dat de economie hier volledig stil ligt. En ook natuurlijk geen toeristen uh, meer uh, die, die komen naar Egypte. Dus mijn vraag is het economisch houdbaar, de huidige situatie? Dus men zal toch moeten evolueren naar een soort van gesprek. En de vraag is dan maar, wie kan dat gesprek op gang brengen? En ik zie van op de hele wereld eigenlijk maar uh, één, ja, één iemand of één uh, koepel dat het kan. En dat is de Europese Unie. Ja. En dus zegt u, wees voorzichtig in wat je beslist in Brussel. Meneer de Buff, hartelijk dank dat u ons even te woord wilde staan vanuit Cairo. Met plezier. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews tot half tien het NOS Radio 1-journaal. Jo, eerder in deze uitzending. Gaan, vandaag geeft Maurice de Hond het officiële startschot... voor zijn Steve Jobs scholen. Een van de uitgangspunten op deze scholen is dat er lesgegeven wordt... met tablets, met iPads. Elk kind heeft er een. Digitaal onderwijs is natuurlijk geen nieuw fenomeen. Er zijn bijvoorbeeld scholen, uh, veel scholen die al werken met laptops... Joost Meijer van het Koonstam Instituut deed onderzoek naar de effectiviteit van digitaal onderwijs. Meneer Meijer, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, we zijn wel benieuwd. Hoe uh, kwamen de laptopklassen uit uw onderzoek naar voren? Nou, er waren niet alleen scholen met laptops, maar met verschillende digitale uh, middelen. Zoals bijvoorbeeld uh, digitale schoolborden en dergelijke. En wij hebben toen uh, We hebben voor kennisnet onderzoek verricht uh, op 10 scholen voor voortgezet onderwijs. Mm -hmm. En ongeveer 14 scholen voor uh, primair onderwijs. En die resultaten waren nogal uiteenlopend. We hebben op, uh, eigenlijk, pas, eigenlijk maar op twee scholen voor voortgezet onderwijs hebben wij positieve uh, effecten gevonden op prestatie en, en motivatie van leerlingen. Mm -hmm. En bij de scholen voor primair onderwijs uh, heb ik dat gisteren nog even proberen te turven, maar dan kon ik het niet allemaal meer uit mijn hoofd repliceren. Maar daar vonden we in ieder geval een positief effect uh, op rekenen uh, door het programma Rekentuin, wat door de Universiteit van Amsterdam is ontwikkeld. Maar we vonden bijvoorbeeld ook een negatief effect op, uh, bij spelling op een andere school in Enkhuizen, waarbij... Uh, uh, kinderen werden vergeleken met een controlegroep... die op een traditionele manier uh, spellen leren. Ja, maar, maar dus zit Dat is het... niet, niet, niet eenduidig. Denk nee, te, dat begrijp ik. Het zo ja, ja. En, en, zit hem dat dan in de programma's die worden gebruikt? Of, of komt het, want u heeft het dan over spelling... door het ontbreken van het ouderwetse schrijven? Nou, nee, ik denk... Dat, uh, uh, uh, uh, we kunnen natuurlijk heel moeilijk uh, bepalen... waardoor dat komt, zo'n uh, zo effect. Uh, omdat we uh, uh, niet uh, uh, precies... Uh, cont kunnen controleren wat er nou uh, exact op die scholen is gebeurd dan, dan zou je echt elke dag naar zo'n school moeten toegaan en kijken wat er nou werkelijk gebeurt en dan zou je ook eigenlijk zou je dan moeten toewijzen dus één dus de, de, de, groep leerlingen uh, vergelijken met een andere groep ja. leerlingen door middel van een echt experiment maar dat, dat, dat kan natuurlijk in het onderwijs heel moeilijk en bovendien kan het ook zo zijn dat er bijvoorbeeld in een controlegroep meer aandacht wordt besteed aan spelling, gewoon omdat men weet dat ze in de controlegroep zitten. Dat een docent weet van, ik zit in de controlegroep en ik wil nu even goed uit de verf komen. Dus dat zijn allemaal moeilijk te controleren effecten, laat ik het zo zeggen. We gaan naar de voordelen, want wat, wat ziet u nou als het grootste voordeel van dat digitale onderwijs? Nou, een van de voordelen van digitaal onderwijs denk ik, is dat je met de verschillende programma's, met de verschillende oefeningsprogramma's, eh, dat je direct terug, terugkoppeling kunt krijgen als leerling. Als je bij een docent in de klas zit en je krijgt klassikaal onderwijs en je maakt bijvoorbeeld een toets. Dan wordt zo'n toets nagekeken en pas de volgende dag krijg je daar terugkoppeling op. Terwijl als je bijvoorbeeld met een programma zoals Rekentuin oefent of een, een ander programma voor het oefenen van spelling of andere zaken. Dan krijg je onmiddellijk krijg je terugkoppeling over je resultaat. Je ziet onmiddellijk wat je fout hebt gedaan en wat je goed hebt gedaan. En dat is natuurlijk een krachtig uh, middel om te leren. Ja, dan, dan maakt het dus kennelijk niet uit dat daar niet lijfelijk een docent meer naast je staat. Maar dat je dus eigenlijk in feite uh, communiceert met je computer, met de software... Wel, maar het is natuurlijk wel zo dat uh, de docent blijft, natuurlijk heel belangrijk. Vooral als een leerling vastloopt in een, in een, in een programma mm -hmm. uh, waarmee hij uh, een bepaald uh, deel van de leerstof uh, probeert te beheersen. En ik wil ook wel even iets uh, daarover zeggen. Dat, uh, wij onderzoeken natuurlijk uh, op grond van onderwijstheorieën, niet op grond van onderwijsideologie. En um, ik heb sterk de indruk dat veel van de. Uh, toepassingen op het gebied van ICT in het onderwijs, informatie en communicatietechnologie in het onderwijs, dat die toch gebaseerd zijn op een bepaalde ideologie en niet op een bepaalde theorie. Hm. Hoe zit het uh, met de logistiek? Uh, want heeft u daar ook naar gekeken? Want maakt het nog wat uit dat kinderen in de klas zitten? Want ze, ze zijn, raken natuurlijk een beetje in hunzelf gekeerd, ze doen hun eigen ding op hun eigen computer hebben wij, uh, uh, wel uh, bij, bij filmopname van uh, rekenles in het voortgezet onderwijs kun je bijvoorbeeld zien dat als een uh, docent voor de klas staat... en de kinderen zitten allemaal op hun laptop te werken, dat hij dan eigenlijk niet meer kan zien wat de kinderen aan het doen zijn. Dan kunnen ze gerust iets anders aan het doen zijn. Kunnen ze bijvoorbeeld op het internet zijn gaan surfen of gaan twitteren of uh, facebooken, weet ik veel. Dat, dat ziet, dat, daar heeft hij eigenlijk geen controle meer op natuurlijk. En uh, dat kan een nadeel zijn, uh, want daardoor uh, weet de docent niet meer zo goed wat elke leerling aan het doen is. Nou, en, dan, en, hij, en dan ziet hij dat alleen misschien op een gegeven moment bij toetsen? Ja, bijvoorbeeld. Of hij moet gewoon door de klas gaan lopen en kijken wat die leerlingen individueel aan, aan het doen zijn. En dat is natuurlijk wel weer een van de voordelen van digitaal onderwijs, dat leerlingen kunnen in hun eigen tempo werken aan hun eigen leerstof. Ja, we vragen het ook omdat uh, Volkszant vanochtend schrijft dat uh, de onderwijsinspectie dat virtuele leren niet erkent als onderwijstijd. En dat die Steve Jobs-scholen nu al hun onderwijsplan moeten aanpassen. Ja, dat is natuurlijk een, een, een, een heikel punt. De onderwijsinspectie uh, zit uh, heel erg op het, ge, uh, het terrein van opbrengstgericht werken, zoals dat dan heet. Dat wil zeggen dat je dus aan de hand van toetsresultaten het onderwijs uh, voortdurend bijstelt. om die toetsresultaten weer te verbeteren en dergelijke. En ja, blijkbaar ziet de onderwijsinspectie uh, die tijd die kinderen achter een uh, computer zitten of op een tablet werken, niet als uh, echte onderwijstijd. Ik begrijp eerlijk gezegd niet zo goed uh, waarom, de, waarom men dat vindt. Maar dan gaat het echt om fysiek aanwezig zijn in een klaslokaal hè? En, en, en lessen volgen. Want het, uh, ja. heeft, heeft u daar uh, onderzoek naar gedaan? Is, is dat inderdaad beter <huch> dan wanneer je dat thuis zou doen of op een andere plek? Nou ja, ik denk dat het probleem is dat, dat je inderdaad geen controle meer hebt op de onderwijstijd van leerlingen als je veronderstelt dat leerlingen thuis ook wel op die tablets of uh, laptops zullen gaan werken. Hmm. Dat, dat weet je natuurlijk Maar er niet. zijn geen cijfers of, of het een beter werkt dan het ander? Nou, er zijn wel cijfers over dat als je, uh, uh, Laten we zo zeggen, we hebben in een van die onder, uh, onderzoeken in het voortgezet onderwijs, hebben we toen wel kunnen vaststellen dat kinderen die uh, in, op, een, op een school in sluis werkte aan een programma voor aardrijkskunde. Ja. Die werden in hun tussenuren werden ze, uh, in het medialokaal uh, uh, gezet. En uh, uh, werden ze aangezet door het oefenen van die aardrijkskundestof... of het leren van die aardrijkskundestof uh, op een computer. En dat had een positief effect op een leerresultaat. Er is nog veel uit te vinden volgens mij. Joost Meijer van het Koonstam Instituut. Dank u wel. Graag gedaan. Goedemorgen. Gaan we naar de ANWB voor de verkeersinformatie? Kees Kwart. Druk is het niet. Handjevol files rondom Amsterdam. Allemaal zo'n 2 à 3 kilometer. Het probleem zat op de N33 Veendam-Eemshaven. Een ongeluk, net voor de aansluiting met de A7, staat nog 3 kilometer. De rijstroken zijn weer open. Feels like heaven, hoort u van Fiction Factory. Opnieuw vallen de cijfers tegen voor het bouwbedrijf Heimans. U heeft dat eerder kunnen horen van onze economieredactie. Het bedrijf uit Rosmalen maakte het afgelopen half jaar 5 miljoen euro verlies. Onder meer door de kosten van de reorganisatie. Ook de omzet liep terug door onder meer de terugval in de woningmarkt. En het aflopen van een paar grote wegenprojecten. We hebben contact met de topman van Heimans, Bert van der Els. Meneer van der Els, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, opnieuw tegenvallende cijfers. Hoe is dat om voor de zoveelste keer met een negatief verhaal te moeten komen? Ja, nou ja, het is natuurlijk zo, en u gaf dat al aan, wij als Amens opereren in een, in een moeilijke markt. Dat is zonder meer uh, zo. Uh, maar op zich binnen die moeilijke markt, en dat denk ik moeten we dan wel vaststellen hebben we toch weliswaar een hele kleine, maar toch een bescheiden winstje gemaakt operationeel gezien. U gaf al aan op reorganisatiekosten drukken dat resultaat nog naar een negatief netto bedrag... Maar oh ja, het blijft een echt uh, moeilijke markt. En, uh, we denken dat we daar wel goed uh, doorheen uh, marcheren. Ja, dus eigenlijk zegt u, we zijn ons uh, goed aan het aanpassen aan de omstandigheden op dit moment. Ja, ja, het is continu aanpassen aan de omstandigheden en zorgen dat je klaar staat voor de komende tijd. Ja. Meneer Van der Els, de woningmarkt. Vorig kwartaal uh, ja. vertelde u nog dat u zeer laag aantal woningen aan particulieren verkocht. Ik geloof dat dat er 60 waren toen. Hoe is dat nu? Ja. Nou, dat is correct. Uh, ik moet ook zeggen dat wij na het eerste kwartaal echt bezorgd waren met betrekking tot de woningmarkt. En dat is dan toch misschien een kleine zwaluw in het geheel, dat wij nu zien dat op het geheel genomen, het hele half jaar, uh, we toch iets meer woningen aan particulieren verkocht hebben dan vorig jaar, het eerste half jaar. Uh, ...iets minder ja. aan beleggers, waardoor we uiteindelijk totaal evenveel woningen hebben verkocht... ...om en nabij als vorig halfjaar, het eerste ja. halfjaar van 2012. Maar ja, je zou dan wel kunnen zeggen dat de tweede helft van het eerste halfjaar behoorlijk aangetrokken is. Ja. Maar dan zegt u, van, dan zou je kunnen zeggen dat het consumentenvertrouwen trekt wat aan. U merkt dat ook? Ja, wij merken absoluut in de laatste twee maanden dat er meer woningen aan particulieren verkocht worden. En, uh, dat was ook nodig na het eerste kwartaal waarbij het vrijdag feitelijk volledig stilstond. Dus uh, dat merk Merkt u, Heeft u last van uh, beperkte overheidsinvesteringen? Ja, je ziet natuurlijk wel dat niet zozeer, misschien niet zozeer per se de beperkte overheidsinvesteringen... maar dat wel onduidelijk is waar de investeringen precies uh, terecht gaan komen... Mm -hmm. en wat de acties en maatregelen worden. En we denken wel dat duidelijkheid daar absoluut heel veel in zou kunnen helpen en ook zou moeten helpen. Ja, dus u ziet erg uit naar de komende maand? Ja, dan worden er misschien weer uh, zaken wat meer duidelijk. U zegt dat we marcheren er redelijk door. Betekent dat dat u niet nogmaals hoeft te reorganiseren? Nou, wij denken inderdaad wel dat met de reorganisatie zoals we die eind vorig jaar hebben aangekondigd en ook wat we in de eerste zes maanden van dit jaar nog gedaan hebben, dat we wel gesteld staan voor de toekomst. Oké. Okay. Uh, u bent ook actief in België en Duitsland. Hoe draait de markt daar? Ja, dat is uh, duidelijk. Die markt, uh, zowel uit Duitsland als België, zien we toch de laatste paar jaar heel duidelijk. Een van, ja, vrij stabiele ontwikkeling. Uh, een goede markt. Ik moet u wel zeggen dat wij daar vooral actief zijn op het gebied van infra en uh, wegen. Dus dat is een iets andere markt. Ook in Nederland is die markt vrij stabiel. Mm -hmm. um, maar goed, zij draaien toch wel over het algemeen uh, ja, sterk. Ze laten sterke resultaten zien. Ja. Afgezien van de politieke beslissingen. Durft u al naar volgend jaar te kijken? Dat doen wij altijd, maar wij kijken eerst naar dit jaar. <laughs> en duurt u er ook uh, iets over te zeggen, Wilde we eigenlijk vragen. Ja, <laughs> dat wilde u vragen. En, uh, wij denken dat uh, heel erg belangrijk wordt natuurlijk dat markten uh, stabiel worden. En vooral de woningbouwmarkt. En ik denk dat we dat met elkaar ook eens zijn. Dan zullen we de komende half jaar zien hoe die zich ontwikkelt. En wij hebben gezegd, het tweede half jaar is altijd wat sterker dan het eerste half jaar. Uh, dat betekent ook dat we verwachten een positief operationeel resultaat het einde van dit jaar. Goed, meneer Van der Els. Nou, we bellen wel weer. Ja, dank u wel. Hartelijk dank um, dat, u ons, wat we dat u ons even dank de woord laten staan. Daar. Goedemorgen. En zo dadelijk, na half negen, gaan we een bommetje springen. Heel veel Nederlanders kunnen zwemmen, maar we kunnen dat wel steeds minder goed. Blijft u maar luisteren.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 Gooi hem erbij in. Citroën, Creative technologie. Dit is Radio 1. Het is half negen, hier is het NOS Journaal door Rod Megens. Syrische rebellen zeggen dat er bij Damaskus tientallen doden zijn gevallen bij een gifgasaanval door regeringstroepen. Delen van Damascus die in handen zijn van de rebellen zouden zwaar zijn gebombardeerd. Of er werkelijk gifgas is gebruikt kan niet worden bevestigd. De rebellen hebben al eerder gezegd dat het Syrische leger chemische wapens gebruikt. Inspecteurs van de Verenigde Naties zijn op dit moment in Damascus en zij onderzoeken of die eerdere beschuldigingen kloppen.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 En de verkeersinformatie, Kees Kwaks. Nou, het is niet alsof de wegen bomvol gegaan zijn. Nee, heel veel vertraging zul je vanmorgen niet oplopen. de loopt naartoe. De A9, Alkmaar richting Amstelveen. Bij Battenverdorp nog 2 kilometer. De ring A10, vanaf kloppen Koenplein 2 kilometer. En de nasleep van het ongeluk op de N33, Veendam-Eemshaven. Voor de aansluiting met de A7, 3 kilometer. En na half 9 gaan we verder over de chocoladeoorlog bij tankstations.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 Zo wordt klein. Het nieuwe groot. Volg je hart. Gebruik je hoofd. Triodosbank. Goedemorgen, het is drie minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Nederland is waterland. Maar we zwemmen steeds minder goed. Laren zijn het al? Blijkt uit de allereerste landelijke inventarisatie over zwemmen. Mede-auteur van het rapport is Koen Breedveld. Hij is ook directeur van het Mulier-instituut. Meneer Breedveld, goedemorgen. Goedemorgen. Dat Mulier-instituut doet onderzoek naar veel sport, dakken van sport. Meneer Breedveld, hoe komt het dat we steeds slechter zwemmen? Um, klabijkelijk zijn ouders onvoldoende doordrongen van het feit... dat je kind pas echt zwemveilig is als het het volledige zwem-ABC haalt. Dus steeds minder kinderen gaan op voor het C-diploma. Dat is één ontwikkeling. En het tweede wat we waarnemen, is dat toch steeds minder Nederlanders met regelmaat uh, zwemmen. Aha. Nou is er, um, meneer Breedveld, heel het ophef geweest de afgelopen maand... over het record aantal verdrinkingen um, ja. in uh, meertjes en op zee. Uh, daar werd toen over gezegd dat dat kwam, um, want een aantal van hen uh, waren Polen... dat dat ja. kwam doordat zij um, niet goed... De zweminstructies volgen. Maar dat heeft daar dus niet mee te maken. Heeft het te maken met het feit dat wij met z'n allen slechter zijn gaan zwemmen? Nee, het heeft denk ik te maken met het feit dat we met z'n allen toch niet voldoende beseffen. Niet alleen hoe leuk water is en hoeveel plezier het geeft, maar ook wel hoeveel gevaar het in zich herbergt. Uh, je ziet het in extreme mate met, uh, met, met mensen die het land binnenkomen en daar geen ervaring mee hebben, zoals uh -huh. Polen. Maar ook reguliere Nederlanders beseffen dat het eigenlijk onvoldoende. Ik bedoel, maar één op de zes ouders realiseert zich het belang van het zwem-ABC. Um, en de kinderen die verdronken waren wat vroeger in de zomer... ja, dan blijkt toch vaak dat men onvoldoende in de gaten houdt wat er met het kind gebeurt. En dat verdrinken snel kan gebeuren. Maar wat leer je dan bij C wat je niet hebt geleerd bij A en B? Bij C worden kinderen nog, um, um, die gaan dan met jassen aan het water in. Uh, zeg maar een situatie nabootsend alsof je in het echt in het water zou kunnen hebben gevallen. En dan probeer je eruit te redden. En dat is echt een verschil met B. Uh, het is niet voor niets dat de branche al 15 jaar lang hamert op het belang van het zwem-ABC. Hmm. Nou, de branche zelf zegt: je moet een volledig ABC halen, wil je kind eigenlijk veilig naar het water kunnen sturen. En, en dan nog, eigenlijk moet je, zeker als het gaat om kinderen, erg blijven opletten. Nou, mijn gevoel is dat we onvoldoende besef hebben van het belang van A, dat zwem ABC, en B, dat water gewoon gevaarlijk blijft. Maar meneer Breedveld, ik zit er even over na te denken. Ik heb ook alleen maar A en B. Oh jee. Ik kan goed zwemmen. Ja, toch, al zeg ik het zelf. Ja, kijk, als u A en B heeft gehad in het verleden en u blijft regelmatig zwemmen, u bent actief en u bent een goed sporter, ja. dan bent u waarschijnlijk beter voorbereid. Ik zwem wel uh, regelmatig, water. ja. Daar ja. moet ik dat dan bij zeggen. Fantastisch. Belangrijk. En ook met een plankje ook nog, ja. ja. En dan <laughs> nog, ook voor u als geoevende zwemmen blijft het zo dat open water gevaar in zich herbergt. Ja. Plezier, het is mooi, het is prachtig, het verkoelt, iedereen is er blij mee, maar het brengt ook gevaar met zich mee. En het minimale wat je kan doen is in ieder geval zorgen dat je zo goed mogelijk geëquipeerd bent om je in het water te kunnen redden. Dus een zwem-ABC. En als ouder blijven opletten. Want verdrinken gaat gewoon snel. Wat moet er gebeuren met het zwemonderwijs? Want dat zal dan toch aan ieders verstand gebracht moeten worden. Maar nou, dat kost ook geld als je iedereen ook het C-diploma wil laten halen. Wie gaat dat betalen? Nou ja, ouders betalen nu al een groot deel van die investering. Uh, onze schatting is dat er jaarlijks zo'n 120 miljoen euro door ouders wordt betaald om kinderen zijn vader te maken. Nou, we zien dat een groep ouders dat niet makkelijk kan ophoesten. Daarvoor zou het goed zijn als er nieuwe regelingen komen waarbij daar uh, mogelijkheden zijn om subsidie te verstrekken. Uh -huh. Maar ook daarnaast uh, kan en moet er gewoon nog heel veel gebeuren. Uh, ik begrijp eerlijk gezegd gewoon niet goed waarom dit op rijksniveau niet goed is belegd bij een van de departementen. OCW doet wat met schoolzwemmen, maar doet alleen in schoolzwemmen en niet wat er daarna gebeurt met kinderen. Uh, VWS doet wat met sport, maar bekomt zich eigenlijk nauwelijks om dit thema zwemvaardigheid. Dus de Rijksoverheid geeft eigenlijk onvoldoende regie in mijn mening. Er waren goede regelingen. We hebben in het verleden een mooie vangnetregeling gehad, die is afgeschaft. Ik begrijp niet waarom, want het is aantoonbaar effectief gebleken. Uh, gemeentes kunnen nog veel meer doen samen om in kaart te brengen waar op een gegeven moment het niet goed gaat met zijn vaardigheid, bij welke groepen kinderen. Kunnen ouders attenderen op de mogelijkheid waar ze hun kinderen kunnen leren zwemmen kunnen in contact met zwemlesaanbieders, met zwemverenigingen... met exploitanten van zwembaden die ouders bereiken... Mm -hmm. en dan samen ervoor zorgen, bijvoorbeeld ook met GGD's... die voorlichting kunnen geven over zo'n zwem-ABC... ervoor zorgen dat iedereen inderdaad doordrongen is van het belang... en in staat is om zo'n zwem-ABC te gaan halen. Nou, ik neem aan dat het rapport uh, gekopieerd is en naar de ministeries gaat. Het is gratis beschikbaar voor iedereen, ook voor de ministeries. Kijk eens aan. Koen Breedveld, mede-auteur van het rapport over zwemvaardigheid in Nederland. Dank u wel. Graag gedaan. Dan gaan we naar PSV. Heeft het hoofd boven water kunnen houden... en heeft nog zicht op een plaats in de Champions League. In Eindhoven werd het tegen AC Milan 1-1. En bij rust stond de Italiaanse grootmacht nog voor met 1-0. Na afloop sprak Jack van Gelder met de coach, Filip Kokki. Filip, wat heb jij gezegd bij binnenkomst na 90 minuten in de kleedkamer? Waar ik trots op, op zijn ben, hoe we deze wedstrijd aangegaan zijn, gespeeld hebben en uiteindelijk afgerond hebben. Heb je de wedstrijd zelf beleefd? Ja, ik vond dat we fantastisch begonnen. De eerste 20-25 minuten was gewoon echt van heel hoog niveau. Veel, veel dominantie aan de, aan de bal, goed positiespel en uiteindelijk ook kansen creëren die, ja, die we helaas niet uh, konden maken. Want dan uh, had de wedstrijd er misschien wel anders uit gezien. De angst die je voor de wedstrijd had, het maken van een foutje, wordt meteen afgestraft. Ja, maar dat weet je. Het zijn topspelers. Het is een, een topclub en dat zie je ook aan, aan de manier van spelen. Dat, ze zijn zeker aan de bal en ze kunnen op de juiste moment de versnelling plaatsen. En daar wachten ze ook op. Uh, en uh, ja, de twee, uh, twee echte spitsen die ze hadden staan, die kunnen daar een verschil maken. Nou, de eerste, de beste echte foutje, werd meteen afgestraft. En, ja, dat, uh, dat gebeurt op topniveau. PSV leeft nog. Ja, zeker. zeker. Ik, uh, ik vind dat we het goed hersteld hebben. We hadden het even een paar minuten moeilijk na, na die goal, maar dat is logisch. Maar daarna hebben we ons goed hersteld. En, uh, ja, tweede helft vond ik ook prima. En gelukkig een goal gemaakt waardoor het 1-1 is. Nou, dan hebben we hiervan nog een kans om, uh, om ervoor te strijden volgende week in Milan. Wat heb je ervan geleerd voor jezelf? Nou, het heeft me eigenlijk meer bevestigd uh, uh, wat ik eigenlijk... Uh, van tevoren dacht en waar ik van overtuigd ben. En dat hebben we laten zien. Dacht of hoopte? Nee, nou, ik geloof daarin, want we hebben dat uh, al meerdere malen laten zien. En, en dat kan ook tegen grote ploegen. Alleen ja, de foutjes die je maakt of de oneffenheden, die, uh, die worden eerder afgestraft. Maar ik geloof toch in die, die manier van voetballen. En uh, om niet erachteruit lopen en uh, de tegenstander alleen maar het ritme eruit halen. Ik, ik wil graag uh, dominant voetbal en uh, dat hebben jongens uitstekend uh, gedaan. Al oh, dus, Philip Koku, volgende week dus de return in Milaan. De winnaar over twee wedstrijden plaats voor de groepsfase van de Champions League. Het had de Silicon Valley van Italië moeten worden. De stad Catania op Sicilië. Maar ja, de crisis gooide goed in het eten. Wordt er zo meer over. Het NOS Radio 1 journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. We hadden het misschien al gehoord of gemerkt. Er is een chocoladereepoorlog aan de gang bij de tankstations. Mars betaalt pomphouders extra geld... als ze hun repen de mooiste plek geven in de schappen. De concurrent Nestlé vindt dat Mars daarmee zijn machtspositie misbruikt... en is naar de rechter gestapt. Jeroen Schutheiser ging naar een benzinepomp in Veghel. Eens even kijken hoor. Hier hebben we een Mars. Doe maar zo'n grote. En een Snickers. En... Oeh, dit zijn die lekkere M&M's. De rolo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 Wat heb je allemaal meegenomen? Nou, kijk, Kom eens even hier. Dit, <laughs> dit zijn dus die grepen die heel dicht bij de kassa liggen. Mm -hmm. He, die zijn van Mars, Bounty, M&M's uh, en Snickers. En deze producten, die zijn van de concurrent van Nestlé. Die liggen dus een stuk verderop. Lion, Rollo, Kittenkat. En die worden dus een stuk minder verkocht. Hè? En je zou denken van, nou, dat is toeval. Nee, daar zit een gedachte achter. Het uh, Mars Bonus Programma. Zo heet dat. Tja, en uh, dat programma is. De, is de, uh, uh, die chocolade, is dat belangrijk voor die tankstations ja, eigenlijk? Dat is heel Want... belangrijk. Hè? Ik heb even wat cijfers gekregen van marktonderzoeker Foodstep. Per jaar uh, hebben bemande tankstations 300 miljoen bezoekers. En een derde daarvan die koopt iets. Bijvoorbeeld ja. sigaretten of uh, koffie, broodjes of chocolade. Mm -hmm. 10 procent. Ja, <laughs> zit gewoon. 10 Blijf zitten, gewoon. 10% koopt zo'n reep. Dus dan heb je toch over 10 ja. miljoen repen. Ja, dat, dat is handel. Hè? Ja, en op, verdienen, op benzine verdienen, al, verdienen ze bijna niks meer. Dus, de, dus daar zit hem de omzet in. Zo is het. Ja. Dit en zijn uh, impulsproducten. Uh, Marcel, jij staat in de rij te wachten. Mm -hmm. En dan kijk je zo om je heen en dan zie, dan zie je ziet je zo'n zak liggen. Ja. En soms vraagt ook de cashier nog: uh, wilt u. Uh... Wilt ja, u een Mars? Die irritante vraag dat is de laatste drie, vier jaar gekomen, vooral uh, bij Shell-tankstations. En dan vragen ze van ja, wilt u nog een, uh, een aanbieding? Mm. En uh, ja, de Shell die stuurt zelfs mystery shoppers op pad om te kijken of uh, personeel achter de balie zich aan die afspraak houdt. Die vraag moet gesteld worden aan de klant en doen ze dat niet? Dan hebben ze een probleem. Nou, en Jeroen, um, sorry hoor. Eet smakelijk, hoor. Nestle vindt het oneerlijk dat Mars ondernemers bonussen toezegt? Ja, dat vinden ze oneerlijk. Maar ja, het gebeurt natuurlijk ook in supermarkten. Hè? Uh, fabrikanten van bier en koffie, als die een leuke aanbieding hebben... dan zeggen ze ook tegen C1000 of Albert Heijn van... joh, geef ons nou een mooie plek mm. op het schap... Hè, dat de mensen er niet omheen kunnen. En uh, nou, als zo'n supermarkt dat toezegt... Ja, dan krijgen ze misschien weer een extra kortingje, een extra bonusje... Zo werkt dat overal. En uh, dat is al heel lang zo. Dus uh, ik heb wat kennis gesproken. En uh, die achter de kans ook zeer klein dat Nestlé succes boekt in deze rechtszaak. Ja, er is al één uh, tweet weg. Dank je, Lara. <lacht> ik, ik, ik mis trouwens nog wel wat merken. Uh, spelen die dan nog wel nou, een rol? Maar, maar dit zijn natuurlijk de twee giganten. Hè. Max heeft een omzet van... 30 miljard per jaar. Nestlé, 70 miljard. is het belangrijkste uh, levensmiddelenfabrikant uh, ter wereld. En die twee reuzen staan tegenover elkaar in de Nederlandse pompshops. Ja, je houdt het toch niet voor mogelijk, hè? Nee. En dat gaat dus vooral om dit soort repen. Tja, nou, dankjewel voor je uitleg. Ik oh. zal de uitslag ja. nog wel een keer melden, want dat gaat nog wel even duren. Precies. Je je mag, kom je weer je met de repa. Dan kom ik weer, ja. Mm. Je mag nu mag. weg. Maar dat liggen later. Oké. Okay. Kees kwaks. Jullie worden bedankt. Ik heb ook terecht. Heb je druk? Ja, daar heb je honger van, hè? Alles is op, zeker, Lara. Nee hoor. Nee. Kom je langs? Je is goed. Oké. Okay. Um, op de weg toch nog iets wat aangebrand is. En dan gaat het om de A4 Den Haag richting Amsterdam. Een aanrijding bij Sloten. Uh, er zijn drie rijstroken dicht. Er zetten een vrachtauto en een personenauto op elkaar. Gaat nog een uurtje duren, allemaal. Er staat vier kilometer vanaf Schiphol. Voor de rest stelt het allemaal heel weinig voor. Nog de nasleep van een ongeluk op de N33 Veendam richting Eemshaven. Voor de aansluiting met de A7 drie kilometer. Ga naar Sicilië, naar de tweede stad op het eiland, Catania. Dat moest in de jaren negentig de Europese Silicon Valley worden. Veel hardtech-bedrijven vestigden zich aan de voet van de Etna. Maar de crisis en de verstikkende Italiaanse bureaucratie... dwong veel bedrijven ook weer te verhuizen. Toch probeert het voormalig staatsbedrijf Telecom Italia het nu opnieuw. En investeert hier in jong talent. Dus, so, in deze presentatie ga ik introduce introduceren. Mijn My naam is Marius Goudet kijk door het glas heen naar de workshop die Working Capital nu geeft aan Europese studenten hier in Catania. Mario Scuderi is een van de oprichters van dit uh, initiatief. Om wat voor bedrijven gaat het eigenlijk over het algemeen? initiatief? Major parte orientate al mondo del digital. Het gaat voornamelijk om, uh, om bedrijven, digitale bedrijven, appbouwers, dat soort dingen. Die hebben vooral veel. Arbeidskracht nodig en veel minder kapitaal. En dus kunnen we eigenlijk op een vrij snelle manier, makkelijke manier, aan de slag. Het project dat jullie nu opgestart hebben um, bestaat drie jaar. Hoeveel bedrijfjes zijn daar uiteindelijk uit voortgekomen? In het portale hebben we projecten in de, jaar, die in, de in de afgelopen drie jaar. hebben wij zo'n 4.000 projecten gefinancierd. En sommige zijn al toe aan een tweede financieringsronde.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 Dit is tot half tien het NOS Radio 1-journaal. Nou, ik heb lunch gesproken. Zo dadelijk hebben we de cijfers van Heineken en de Topman. Het NOS Radio in Journal Media Overzicht: verkeers- en waarschuwingsborden met ogen erop blijken het gedrag van weggebruikers spectaculair te verbeteren. Blijkt uit een proef uitgevoerd door een verkeersadviesbureau... in samenwerking met de Radboud Universiteit in Nijmegen... en de Telegraaf schrijft daarover. Door burgers dwingend aan te kijken passen ze hun houding zodanig aan... dat er minder overtredingen worden gepleegd. Bij de proef werden potentiële foutparkeerders geconfronteerd... met een paar streng kijkende ogen. En daaronder stond de boete vermeld. Het leidde tot een daling van het aantal overtredingen met 20%. Amerikaanse inlichtingendienst, NSA, kan ongeveer 75% van het internetverkeer in de Verenigde Staten in de gaten houden. En dat is meer dan regeringsfunctionarissen tot nu toe hebben gezegd... schrijft The Wall Street Journal... op basis van gesprekken met medewerkers en oud-medewerkers van de dienst. In de jacht op communicatie tussen mogelijk buitenlandse terroristen... bewaart de NSA e-mails die Amerikaanse burgers naar elkaar hebben gestuurd... en filtert ook binnenlandse telefoongesprekken via het internet. CNN sprak met Facebook-oprichter Mark Zuckerberg over zijn nieuwe project. Hij wil ervoor zorgen dat iedereen toegang krijgt tot het internet. Facebook wil samen met grote producenten van telecomapparatuur als Samsung... Ericsson, Nokia, internettoegang goedkoper maken in opkomende landen. En ook willen ze het dataverkeer efficiënter maken. Volgens Zuckerberg heeft twee derde van de wereldbevolking op dit moment geen toegang tot het internet. En dus ook niet tot Facebook. Een vervaarlijke bajonet van 35 centimeter lang. Een identificatieplaatje waarop de letters SS zijn weggekrast. En een bestseller uit 1942 met de titel Vrijgemachtes Grensland. Dit werd allemaal aangetroffen in de oude legerkist van Horst Tappert. Duitse krant Bild pakte het in zijn grote uit met de vondst. En vandaag schrijft onder andere de Volkskrant er ook over... dat de acteur die bekend werd in zijn rol als Dirk... tijdens de Tweede Wereldoorlog lid was van de Waffen-SS... werd in april al bekend. Deze week kunt u uh, in ieder geval nog genieten van het mooie weer. Maar Rijkswaterstaat maakt zich alweer op voor de winter. De overheidsdienst begint vandaag met het vullen... Oh jee, van de eerste vijf grote strooisoutsilo's in ja. Nederland. Dat meldt de Omroep Gelderland. Tien binnenvaartschepen bijt het spits af... en brengen samen 15.000 ton wegenzout naar de silo in Linden, langs het Nederrijn. En die zoutberg is dan voldoende om deze winter 2500 strooiwagens te vullen. Kennelijk geen wedstrijdspanning voor Mario Balotelli. Gisteren enkele uren voor de wedstrijd tegen PSV ging hij zich oriënteren op een nieuwe auto in het Brabantse Oosterwijk. Voetballer gekleed in een AC Milan trainingspak nam een kijkje bij Dupac. Een dealer in merken als Lamborghini, Ferrari, Porsche, Land Rover en Bentley. Tadea schrijft op de website niet of de voetballer ook wat heeft gekocht. Wel hebben ze een linkje naar de Facebookpagina van de eigenaar van de winkel. En daar laat hij trots zien dat Balotelli in zijn zaak was. Hij staat uh, naast hem. Ja, ik zie het.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 Bel 0800 6110. MKB Brandstof. Rust in je kop of je geld terug.